Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Drie mannen die in oktober 2012 met doorgeladen vuurwapens en spullen... om zich te vermommen op de dam liepen, zijn vrijgesproken. Volgens het OM waren ze een moordaanslag aan het voorbereiden... maar de Amsterdamse rechtbank vindt dat daar onvoldoende bewijs voor is. Volgens de rechtbank is het goed mogelijk dat de mannen bewapend waren... omdat ze bang waren het slachtoffer van een liquidatie te worden. De drie zijn wel veroordeeld voor verboden wapenbezit. Ze moeten tussen de vier en acht maanden de gevangenis in. Het blad Binnenlands Bestuur heeft burgemeester Ahmed Abu Taleb gekozen tot beste bestuurder van het afgelopen jaar. Hij kwam als eerste uit de bus bij een peiling onder bestuurders en ambtenaren. De deelnemers aan de enquête prijzen Abu Taleb als een krachtdadig bestuurder en een bruggenbouwer. Ook zijn er positieve reacties op de manier waarop de Rotterdamse burgemeester reageerde op de aanslagen in Parijs. De vakbonden CNV Dienstenbond en FNV werken niet zonder meer mee aan de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van VND. Het personeel van het warenhuis moet vanaf volgende maand bijna 6% loon inleveren. Ook worden er banen op het hoofdkantoor geschrapt. De bonden gaan de komende tijd met werknemers praten voordat ze eventueel tot actie overgaan. Het verschil in vermogen tussen de rijkste 1% en de rest van Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. Begin 2009 hadden de rijkste 1% huishoudens een kleine 20% van het totale Nederlandse vermogen. Aan het begin van 2013 was dat ruim 25%. Bij de Israëlische luchtaanval gisteren op Hezbollah doelen in Syrië is ook een Iraanse generaal gedood. Dat meldt de website van de Iraanse revolutionaire garde. Bij de helikopteraanval op twee voertuigen op de Golanhoogten werden ook zes Hezbollah-strijders gedood. Het weer aan de kust enkele opklaringen in de rest van het land bewolkt. Een plaatselijk dichte mist. Temperatuur vannacht min drie. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld bij drie tot vijf graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits voor de maandag. Zeker rond Amsterdam. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewouderdorp 8. A9 Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en knooppunt Rottepolderplein 13. Vanwege de mist is de spitsstrook dicht. A9 naar Diemen bij knooppunt Diemen 5. A10 West richting Zaanstad bij de Koenten 05. A10 Zuid naar Amersfoort bij de rij 6. A12.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 Vooruit uh -huh. neem ik aan, ook omdat je verder wil met die show. Uh -huh. Hoe is het met de reacties van die mensen, boekingskantoren of theateragenten? Ja, nou die, die zijn eigenlijk ook super enthousiast. Dus er zijn er een aantal bijgeboekt alweer. En uh, uh, ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Mensen die hebben oh, ah moment, oh, die was ik vergeten. Uh,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 Get out behind shoot number one Who was riding high till a pretty girl rode him to the ground Any kid knows where to find me I'm bandy the rodeo class Saddle I never won Since she left me My painted smile into a frown The crowd thinks I'm a dandy I'm Bandy the Rodeo clown. smile into a frown the crowd thinks i'm a dandy i'm bandy the rodeo clown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 graaf mail bug for some my cat they make thousands of thousands of dollars the toll miners their work wraps the gold makes enough to get by peter did i know life really de songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma Erik neymeyer is een van de loreen vil zangers loreen vil is een Nederlandse formatie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 De titelsong staat scherp waarna Wim aansluit met Turn to Grey. Van my life given in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 If I die tonight, if I die tonight, it will be because of mine. Crossroads. Is de hand. Make things last in life.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 Escape. Tired faces full of fear And their eyes are full of hate I think I'll take a visit To the home that I once knew There's not a lot of people left But I heard there's still a few And, and it, drains it drains the soul To watch it go No one's left in. Watch it go. It's a quiet, eerie sound Case de Han Crossroads uh -huh. She's hot as paprika, cayenne yeah. sweet sweet sense of French tea